3 uur, Joris Stubenitsky met het NOS-journaal. In Amsterdam heeft vannacht een uitslaande brand gewoed in een van de torens van het World Fashion Center. Niemand raakte gewond. Volgens de brandweer is een ruimte van 100 vierkante meter op de 12e etage beschadigd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In het complex zitten onder meer showrooms en kantoren van kledingontwerpers.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 De man die wordt verdacht van het doodschieten van een beveiliger... op de luchthaven van Los Angeles kan de doodstraf krijgen. Dat heeft de openbaar aanklager gezegd. De 23-jarige man wordt onder meer beschuldigd van moord. Bij de schietpartij vielen vrijdag een dode en vijf gewonden. De schutter werd bij zijn arrestatie neergeschoten... en ligt nog in het ziekenhuis. De twee Franse journalisten die gisteren werden ontvoerd... in het noorden van Mali zijn gedood. Dat is bevestigd door de Franse minister van Buitenlandse Zaken.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 Hey hallo, een hele goede nacht. De man met het langste haar van Radio 1, Frank van der Lende, die, uh, die normaal dit programma presenteert. Die is op vakantie, dus daarom mag ik het vandaag of vannacht doen, samen met jou. En ik wil je even meenemen naar mijn huis. Filemon, ik vertelde het net al een beetje aan hem. Hij zei al, het is een leuke teaser, nou, laat ik hem maar vertellen. Ik kwam laatst na een avond in de kroeg thuis en ik zag daar mijn huisgenootje met een vriend zitten. En ze hadden al twee al heel wat gedronken, ik ook... En ze waren in een goede stemming en we besloten met z'n allen naar een ander feestje nog te gaan. Want het was nog best vroeg, dus dat kon best. Nou ja, ik wilde daarvoor wel eerst even mijn tanden poetsen. Dus ik ging naar de badkamer ja, en toen hoorde ik dit geluid komen van beneden. Ja, wat was er nou gebeurd? Ik spoed naar beneden. Ik zie mijn huisgenoot op de grond liggen. Allemaal glas om hem heen, bloed. Hij had gelukkig niks. Maar de vriend, Thomas, die hing boven de grootsteen steen eh, met ja, bloed uit zijn handen. Dat was hij allemaal eraan het afwassen. Uh, wat was er nou gebeurd? Nou, ze besloten elkaar dronken nog even een knuffel te geven. Dat was een soort van aanmoediging voor het stappen. Uh, toen zijn ze omgevallen dwars door de glazen kast heen. Nou, uh, Remy, mijn huisgenoot, die viel er precies uh, naast. En Thomas viel zo met zijn hand vol in het glas. En die sneed dus echt uh, zijn hele hand open. Nou, ja, hij zegt, doe maar een pleistertje en we kunnen door. Uh, nou, Dat was niet zo slim. We zijn toch maar naar de EHBO gegaan. Is gehecht. En uh, uiteindelijk van de schrik bekomen uh, dachten we van, nou ja, het was, uh, uh, het was uiteindelijk ook nou, stiekem een beetje grappig. Zijn hand is weer helemaal in orde en uh, zoiets kan gebeuren en iedereen heeft wel eens een ongelukje gehad. En daarom dacht ik, daar wil ik het vanavond over hebben. En uh, cabaretje Najib Amali, die had ook een ongelukje toen hij samen met zijn vader in de auto zat. Nou, die meneer parkeert zijn auto. Mijn vader kan er heel mooi achter staan. Ik zeg, paas is genoeg, ja, ik kan nog een klein beetje kan." Heel zachtjes er tegenaan, maar die nieuwe golf had een dubbele airbag en die gaat gelijk werken. Voor. Achter. Die meneer zat vast tussen zijn airbags. Ik zit er bij mij weer. Ik stap uit. Ik zeg: meneer gaat het. Oh, dat is. Die vent stapt uit en die is boos, man. Pad dek met deksel zijn terk. Moet je naar nou eens kijken. Moet naar nou eens kijken, nee, dat bent naar zijn allemaal Ik bel de politie. Zak erbij. Hallo? Ik zei meneer, me moet nou even kijken, een beetje blikschade, een beetje opgeblazen airbags. Ik zeg, als dit soort ongelukken in Marokko zouden gebeuren, zouden we blij zijn dat er geen doden en gewonden zijn gevallen, man. Ik zeg, dan zouden we een feest geven ter ere van dat. Pak een fles wodka, ik zeg hier voor de schrik. Ah oh ja, sorry. Heer. En mijn vader zegt, nou, wij wachten wel eventjes op de politie. Pech dus en ongelukken, daar heb ik het over samen met jou. Vanavond daarop kan je ook bellen, daarover. 0800 1121, gratis nummer. Bellen is gratis. 0800 1121. Heb jij wel eens pech gehad of een ongelukje? Ja, wat gebeurde er toen en hoe is het afgelopen? En kan je er misschien nu wel een beetje om lachen? Ik wil het allemaal van je weten. 0800 1121. 0800 1121, toepasselijk nummertje van Daniel Powder uh, hier. Bad day. Dus uh, mocht je dat gehad hebben, the we the most? kan je gewoon bellen. We kick up the leaves Daniel Powder, have a bad day. Dat past dan een beetje bij de uitzending. Niet dat dit een hele slechte dag is, maar dat we het gewoon hebben. Over een beetje pechgevallen, ongelukjes, ongelukken. Heb jij wel eens een keer um, een ongeluk meegemaakt? Of uh, uh, van jezelf, of van iemand anders? Of heb je wel eens een keer gewoon pech gehad? Dat je dacht, ja, het gaat niet lekker. Of dat je in een straat woont, waar de loterij valt. En jij bent de enige zonder lot. Ja, dat is... Uh, dat is toch pech hebben een dag, of heb je een keer uh, een ongelukje gehad waarvan je dacht, ah, dat uh, um, dat wil ik wel vertellen. Maar uiteindelijk kan ik er nu misschien wel om lachen. Nou, dan kan je gewoon bellen. 0800 1121. 0800 1121 is gratis. Mag je met mij samen de uitzending maken? En dan uh, wil ik eventjes weten, ook als je iemand anders kent hoor, dat je zelf uh, nooit pech hebt gehad, dat je de grootste geluksvogel van de wereld bent. Maar jouw boerman bijvoorbeeld, die heeft wel heel veel pech. Nou, dan mag je dat ook gewoon lekker vertellen. Dennis, goeienacht. Ja. Oh, ik, uh, ik hoor je niet heel goed. Dennis, goeienacht. Goeienacht. Goeienacht. Uh, heb jij uh, wel eens pech gehad? Ja, onderlaat. So sorry? Ja, wel... Wel, oh. inderdaad. En, en, en wat, wat is er gebeurd? Ja, heel knullig ook. Uh, het was gewoon... Uh, ja, heel stom. Het was heel stom? Ja. Maar ja, wa wat, wat was heel stom, Dennis? Wat heb je gedaan? Ja, ik was een beetje dronken. Oh, ik, ik, ik, ik proef een beetje net zo... Misschien net zo'n beetje als nu, of? Nee. Nee, een stuk, stuk heftig. Nou niet. Maar wat, wat heb je ja. gedaan toen je dronken was? Ja, viel wel mee. In principe, maar ja, een beetje een meningsverschil. Ja. Ja. Even met, liep ik zeg maar Mhm. En toen van trap af. Ja. ja. ja. ja. ja. En, en, en, en, en, en heb je daar nog steeds last van? Of uh, was, ja, als je dronken bent en van de trap afvalt, dan, ja, dan heb je vaak, zijn je spieren zo los. Dan heb je er vaak niet zoveel last van. Ja, ik zit door Oké. Ja, ik zit er een raam eruit. En, uh, en op een gegeven moment uh, kwam de ambulance erbij. En ik mocht nog van geluk spreken, zeg maar. Want ik had eigenlijk soms een soort van salto kunnen maken. Oké, okay, nou, de lijn is niet uh, heel goed, uh, uh, Dennis. Maar ik vat even samen, je, er is een ambulance bijgekomen. Je, je mocht van geluk ja. spreken, dus gelukkig had je niet heel veel. En nu uh, is toch alles in orde met je, toch? Ja. Ja, oké. Okay. Nou, dat vind, vind ik fijn uh, om te horen. Dankjewel voor het bellen, Dennis. Ja, Goeie... ik nee, Ja. En ja, goeienacht. Ja. Heb jij uh, ook iets uh, waarvan je denkt, ik heb wel eens pech gehad? Net zoals Dennis, dat je van de trap bent gevallen. Maar gelukkig is alles weer goed, of heb je er misschien nog steeds last van. Ja, je mag gewoon bellen. 0800-1121. 0800-1121. Ik wil graag jouw verhaal weten. Of het verhaal van iemand anders die je toevallig kent... of ben jij de grootste geluksvogel ter wereld en heb je nooit pech? Nou, dan wil ik je ook al spreken. Vind ik ook wel leuk. 0800-1121. Uh, kan je gewoon bellen. En dan kom je bij mij uh, in de uitzending hier bij Nachtbrakers op Radio 1. Dit is Supertramp. Give a little bit. Je kan ook reageren op Twitter, right. hoor. Ed Kees zit ik gewoon op. Show yeah. Give a little bit van Supertramp. Nachtbrakers, Kees Dorrestein. Dat ben ik en het is uh, 16 minuten over drie. We hebben het over een beetje pech, ongelukjes. Hier uh, op Radio 1, heb je dat uh, wel eens gehad? En hoe is het afgelopen, dat wil ik vooral uh, weten. Want iedereen heeft wel een keer pech gehad. Ik vertelde net dat een vriend van mij... die is zo hop door mijn glazenkast heen gevallen... maar alles is goed gekomen. Je kan erover bellen, 0800-1121. Goeienacht, nachtbrakers... Meneer of mevrouw Jonkergau, goeienacht. Ja, goeienacht. Ha hallo. Um, heb jij wel eens pech gehad? Uh, ja, ook veel geluk, maar ook pech. En uh, bij mij was het zo dat ik, uh, ja, ben uitgegleden op een terras in Zweden. Oh, uh, uitgegleden op een terras in Zweden? In Zweden? Ja. Ja, daar, Ja. En wat, uh, wat is er gebeurd precies? Um, ik zou vliegen naar Amerika. en was op een dinsdag. En ik denk, ach, ik zet de Fransenbak nog even naar buiten. Ja, want dat, van... dat is het laatste wat je doet voordat je op reis gaat, eventjes. Want anders gaat het stinken Meestal, in huis. Oh, ja. weet ja. <laughs> <laughs> je, ja. Dat zijn de huistreinen en hè Ja, precies. En, en was het gewoon heel glad dan of zo? Naar uh... ja, het terras achter. Ja, het was uh, uh, zeg maar, uh, herfst. Ik mm -hmm. uh, had en uh, toestanden. en had uh, schoenen met leren zol aan en uh, uitgevreden. Oh jee, nou, nou nu is... Kijk, uitgeleiden, uh, dat, dat heb ik ook wel eens. Dan vaak sta je weer op. Maar ik, ik begrijp uh, dat het bij jou iets ernstiger was. Ja, dat is mijn enkel Die is uh, uh, ja, op een ongelooflijke wijze gebroken. Ja. En uh, daar zit andershoed in. En er is één grote metalen bende geworden. Ja. Jeetje. Het is... Het... En uh, uh, um, ik... Ik, hoor, euh, ik hoorde dat hij op 17 plaatsen gebroken is. Dat is correct. 17? Ja, dat, is correct. Uh, dat, dat denk ik ja. toch? Hoe kan je je enkel op 17 plaatsen breken als je, ja. als je alleen maar uitglijdt op je terras? Dat moet je aan de medici vragen. Maar ik ben geen janker, maar ik heb toen uh, heel veel pijn gehad. Ja, dat geloof ik wel, zeg. Uh, en en oké, okay, die schroeven die zitten er nu nog in? Ja, die dat... zitten er nog steeds in. En ik ben geopereerd in Malmö. Ik wil Godzijdank, een hele goede. Uh, ja, een chirurg. Ja? Ja, en uh, ik heb ze nog steeds en ik kan heel goed weer voorspellen. Dus dat is uh, weer het uh, positieve. Oké, okay, je kan nu heel goed, je voelt aan je enkel of het koud wordt of niet. Juist. Nou, kijk, dat is dan wel weer een, een klein voordeel daaraan. Want uiteindelijk, uh, ik weet niet hoe lang geleden het, het is, maar uh, komt het uiteindelijk uh, gewoon weer helemaal goed? Het is 13 jaar geleden, 12, 13 jaar geleden Oké, okay, die schroeven zitten er nog in, maar je kan hem weer gewoon weer prima gebruiken. Nou ja, ik kan, ik kan lopen, ik kan uh, voetballen. Ik, ik kan van alles, dat is prima. Oh, nou kijk, dat is, uh, dat is mooi. En je kan nu blijkbaar ook het weer voorspellen. Uh, gewoon een nieuwe Erwin Krol heb ik hier uh, aan, aan de ja, lijn. Ja, of uh, eh, zo kan ik hem ook wel uh, ooit morgen, hè? <laughs> Ja, pre precies hè. Je, je, je zei net dat je ook wel heel veel geluk had. Uh, wat, is, uh, wat is het gelukkigste wat je voor, uh, voor het laatste hebt uh, meegemaakt? Ehm... Um... Nou, eigenlijk is elke dag mooi, denk ik. Dat is. Uh, zo, elke dag, zolang je niet uitglijdt op, uh, uh, op ja, achter is wel je huis het dan, uh, dan is elke dag mooi. Nou, ja, maar ik denk gewoon, als je zo blijft, dan is elke dag mooi. Dat is prima. Ja, precies. Nou, dat vind ik ook. Dat vind ik hele mooie laatste woorden. Bedankt voor het bellen en uh, goede nacht. lekker blijven Dankjewel. luisteren, hè? Dankjewel, doe ik. Ik ben uh, ook eventjes uh, naar de bar gegaan, waar mijn uh, vrienden altijd hangen, of in ieder geval regelmatig. En ik heb ze ook gevraagd van. Hebben zij wel eens pech? Marco, jij lijkt me een, echt, een echte pechvogel. Nou ja, je hebt allemaal wel eens pech. En dat is... Ja, je hebt soms wel eens... Dan denk je dat je scheen moet laten... En dan zit er ineens een lepel in je onderbroek. Maar gisteren... Sorry jongens. Maar gisteren... Gisteren had ik echt een beetje pech, vond ik zelf. Ik heb namelijk een lange tijd met de snor rondgelopen. Nou... <laughs> een vlastig snorretje, wat me veel al zeiden. Maar gisteren was het moment dat ik dacht, nou weet je wat, ik ga hem eraf halen. Maar ik wilde dat op de social media delen. Maar dat ga je niet op Facebook doen, dus ik wilde dat op Instagram delen. Met een filmpje. Toen heb ik het filmpje uiteindelijk eerst op fine gemaakt, omdat dat handiger leek. En toen wilde ik hem daarna in Instagram importeren. Met, om er een filtertje overheen te gooien. Maar toen kreeg ik de hele tijd foutmeldingen. Toen heb ik letterlijk een uur allerlei mogelijkheden geprobeerd. Toen heb ik het naar mezelf zitten mailen, opnieuw zitten downloaden. Ik heb het zelfs nog op mijn computer proberen te bewerken... en daarna op Instagram. Boring. Het is gewoon niet gelukt. Als het nee, dit je grootste nou, dan het ongeluk in de is, de naast, dan, dan nee, zit het wel vind goed dat met echt, jouw leeftijd. Inderdaad dat echt wel een pech. van de ergste dingen die je kan overkomen. Nou, ik ik e had deze week echt pech. Ik heb een pot soep laten vallen midden in de supermarkt. Dat is echt ja, pech. Dan. Voel je dat ook? Gênant. Heb je dan ook het gevoel dat je dat zelf moet gaan opruimen? Want dan heb ik nee. namelijk altijd wel een beetje. Ik wel heel vaas, vaak sorry gezegd, maar mocht een nieuwe pakken. Maar volgens liep wel iedereen doorheen en keek iedereen heel boos. Ik heb altijd pech in de buurt van de dam. Ik weet niet zo goed waarom dat is. Zo moest ik ook laatst iets bij de bijenkorf halen. Ik ga nooit naar de bijenkorf. En toen dacht ik: oké, okay, ik moet dit echt hebben. En dat hebben ze alleen maar daar. Ik naar de bijenkorf. Waren het de doldwaasdagen? Nou, ik vind dat echt heel erg pech als je naar per ongeluk in terecht komt. Vreselijk. En ik had ook een keertje uh, nieuwe hakken. Daar was ik heel blij mee, stiletto hakjes. Toen was ik aan het lopen over de dam. En de stiletto hakjes hebben echt een heel klein mini hakje. Die kwam ja. precies tussen die kleine kinderkopjes die ze daar hebben. En hij zat dus muurvast. Maar gewoon mijn schoen zat muurvast tussen die stenen op de dam. Dus toen stond ik daar met één <lacht> voet op een hak en mijn andere blote voet. Met twee handen mijn schoen uit de dam te trekken. Wist je dat er een politica is geweest, serieus, gewoon van de oude allen? Die heeft geopperd dat al die stenen vervangen ja. moesten worden... omdat vrouwen er met hun hakken in blijven. Zit. Ja, ik begrijp het wel. Ik begrijp het wel. Maar dat vond ik ook een pechmomentje. Dus ik heb de Dam heeft voor mij altijd een beetje een soort van pech-vibe. Ik heb niet per se zelf pe een pech-voorbeeld voor mezelf... maar ik heb wel pech... Geleverd aan iemand anders. Ik was vroeger <lacht> taxichauffeur en aanvullend openbaar vervoer. Dan ben je in principe verantwoordelijk voor mensen in een rolstoel of slechte benen of de ouderen. Dus nou ja, goed, die, had ik, die verantwoordelijkheid droeg ik dan. En dus ik had een vrouw, ik weet niet hoe ze heet, een Marokkaanse vrouw die geen Nederlands sprak in ieder geval. En die zat in een rolstoel in mijn bus en die had ik vastgezet. Aan de achterkant met klemmen en in principe ook aan de voorkant met klemmen. Dus ik rijd met haar van de A naar de B. En ik, ik heb een stoplicht en ik heb een drempel en ik trek op en ik rem af en dan gebeurt helemaal niks. Op een gegeven moment word ik kraak, bam en ik kijk in mijn binnenspiegel en ik zie twee voeten van toffels in de lucht steken en mevrouw, hoe zij ook heet, die lag achterover geklapt in de rolstoel in mijn rijdende bus. Dat was voor haar geen leuke dag in ieder geval. Wat heb je toen gedaan? Ja, we hebben weer teruggezet en. Uh, naar huis gebracht. <lacht> en ik heb dan de centrale gebeld van: nee, hey, ja, dit is het gebeurd. En uh, moet ik nog iets doen, maar ze leek geen last te hebben. Op een gegeven moment zei ze: dacht ik dat ze moest spugen. Ze zei ze ik kon niet verstaan ik dat ze ik moest spugen. Maar uiteindelijk vroeg ze om een spiegel om te kijken of de hoofddoek nog goed zat. Dus, uh, en die zat nog goed. Nou. Dus, uh, al met al, uh, niks aan de hand. Dacht ik zo. Heb jij vaak pech of? Niet zo heel vaak. Ik heb wel. Ik heb een, twee keer in één jaar heb ik een vlucht gemist. Dat vond ik wel. Zonde en pech en vervelend. Hoe kwam dat? Ja, de eerste keer was in Barcelona en dat was een bus die er veel langer over deed dan we dachten. En de tweede keer was in, in Manchester en dat was, de reden de treinen niet. Het moest ook met zo'n bus. Uh, maar dat zouden we allemaal wel moeten halen. Maar dat bleek een buschauffeur te zijn die, die langs alle soorten Pieter Post, die langs allerlei dorpjes ging en dan ook gewoon rustig even uitstapte. in smurkelsmeer om met... Die pakte rustig even een waterpomptang om een kraantje te vervangen of zo. Ja, wij op een loge kijken, zoals ik ook nu doe, maar dat zie je thuis dan niet. Dat was heel erg. Ik zat me heel erg op te vreten in die bus. Heb je iets gezegd dan ook tegen de chauffeur van hey, kom. Keep it going. Ja, hij was niet echt voor reden Zo ja, het is zondag. En wat op zondag werkt natuurlijk aan het sporten en ja, en ik ben uh, laatst aangereden door een taxi. <lacht> ik heb de dood in de ogen gekeken. <lacht> ik had groen. Ja, maar jij, met je Adil. Ja. Adil. Leuk dat je luistert, Adil. Die uh, het, het, het reed mij uh, zo in de, in de flanken en ik stuiterde uh, echt vier meter door de lucht. Ja, ja, vier meter. Uh, en ik had niks, dus eigenlijk kun je ook zeggen dat ik weer geluk heb Maar had. die man heeft toch uiteindelijk ook jouw fiets gemaakt? Uh, nou, niet zelf. Hij heeft hem wel meteen naar de fietsmaker gebracht. Hij heeft me de volgende dag opgehaald. Uh, en hij had uh, de zak mini-marsjes voor me. Dat vond ik wel heel fijn. Oh. Ik had de enige de fatsoenlijke taxichauffeur van Amsterdam die me aanreed ongeveer. Ja. Ah, kijk, dat is nog eens uh, mooi voor Roelof. Uh, ik wil ook uh, met jou meepraten uh, over deze uitzending 0800 1121 En jij mag dan vertellen of je wel eens een keer pech hebt gehad. Of een ongelukje, of misschien een heel groot ongeluk. Ik wil het allemaal weten. Hoe is het uh, daarmee afgelopen? En kan je er misschien nu wel weer uh, goed om lachen? Ik... Uh, Hoor, ja, ik, ik spreek jou gewoon. Naar her favorite song, Mayor Hawthorne. 0800 1121. 0800 1121. Friday night, Friday. favorite song. En uh, als hij dan iets doet met andere artiesten, en dat, daarmee bedoel ik als hij dan samenspeelt met uh, andere artiesten, dan is het Mayor Hawthorne and the Country. En de Country kan iedereen zijn. Dus als er al een man met de gitaar uh, op het podium meespeelt, dan is het al Mayor Hawthorne and the Country. Maar hij, deze man, van dit liedje, her favorite song, is dan ook echt alleen Mayor Hawthorne. Het is, uh, nou... 1 minuut voor half 4 op Radio 1, hier in de nacht. Ik vind het heel fijn dat jij nog wakker bent met mij. Gezellig. Anders voel ik me zo alleen. En uh, ik heb het over pech en ongelukken vandaag. En dan denk je, hè, ja, wat, wat, wat, wat is dat nou negatief? Nou, iedereen heeft namelijk wel eens een keer pech. Ja. Dat, dat hoort er nou eenmaal bij bij het leven. Het kan, je kan niet alleen maar geluk hebben. Maar vaak kan je er daarna wel weer hard om lachen. Uh, ik wil graag van jou weten, he, heb jij wel eens pech? Of heb je wel eens een ongelukje gehad of een ongeluk? Wat is, de la wat is dat laatste ongeluk dat je hebt gehad? En uh, uh, ja, uh, Of ken jij mensen die echt altijd pech hebben... Of ben jij de gelukkigste man van Nederland? Heb jij heel veel geluk? Ik wil dat ook wel eens weten. Heb jij eigenlijk alleen maar geluk? Wil ik het wel weten. 0800-1121. Dat is ons gratis telefoonnummer. Kan je gewoon opbellen. 0800-1121. En uh, ja, ongelukken die, uh, zijn nou eenmaal niet te voorkomen. Maar eh, je kan je natuurlijk wel verzekeren voor het geval dat je er één hebt. En jij en ik hebben waarschijnlijk een zorgverzekering en een inbraakverzekering. Maar het kan een stuk gekker. Zo verzekerde Rolling Stones-gitarist Keith Richards bijvoorbeeld zijn handen... en eh, zangeres Jennifer Lopez haar billen. En dat deden ze allemaal bij de verzekeraar voor bizarre verzekeringen, Lloyds. Ralf van Helden is daarvan manager van de Benelux-afdeling. Goedenacht, Ralf. Ja, nacht. Kort samengevat, jullie verzekeren alles... Um, ja, kort gezegd kun je dat wel zeggen, ja. Welke opvallende zaken hebben jullie allemaal verzekerd? Nou, Lloyds uh, was bijvoorbeeld de eerste die een, een autoverzekering deed. Dat lijkt nu heel normaal, maar dat was het toen zeker niet. Maar ook degene die als eerste uh, een vliegtuig verzekerde. Uh, de eerste lancering naar de maan. Nu zag ik ook dat jullie de Titanic verzekerd hebben. Nou, dat moet jullie toch een uh, aardig zakcentje gekost hebben. Uh, ja, ja, dat was in, in 1912 de eerste vaart van de Titanic... Uh, en die ging verloren. Uh, en voor dat moment uh, heel veel geld. Uh, als we nu terugkijken... praten we over een, uh, een schadebedrag van ongeveer een miljoen dollar. Dus dat lijkt nu niet zo heel veel. Mm -hmm. Maar ja, een miljoen do dollar nu of toen... Uh, Oké, okay, maar dat was wel aardig wat, want dat was 1912, dus toen, ja. uh, toen was het nog wat meer waard. Uh, voor toen was het een aardig bedrag, maar staat in het niet uh, tot een aantal uh, schadeuitkeringen uh, die Lloyds in de afgelopen jaren heeft gedaan. Oké, okay, zoals? Nou, bijvoorbeeld in 2001 was Lloyds uh, verzekeraar van het World Trade Center in New York. Uh, daar is zo'n uh, 4,2 miljard dollar op uitbetaald. Dat is flink um, wat. Ja, ja, ja, absoluut. In uh, 2005 was er een serie van tornado's in Amerika. Mm -hmm. En daar is in totaal 6,8 miljard dollar op uitbetaald. Dus dat zijn uh, toch hele andere waardes. Dat, is, uh, dat, is toch, dat, dat kost aardig wat. Als je zo'n World Trade Center in één keer moet betalen, dat, dat moet je toch een beetje je maag doen omdraaien. Ja, maar aan de andere kant is dat ook precies waarvoor wij bestaan. Dat is ja, jullie zijn ervoor, hè? dus je moet eigenlijk ook niet klagen als het een keer gebeurt. Want uiteindelijk is het natuurlijk ook wel zo dat het in, in de meeste gevallen niet gebeurt. Dus dat ze vooral uh, premie betalen. Um, uh, nu uh, uh, zijn beroemde sterren, die hebben er ook al een handje van. Om opvallende zaken te uh, verzekeren. Ik noemde er net al twee. Uh, uh, ja? Keith Richards, Jennifer Lopez. Uh, welke uh, sterren of welke zaken zijn er nog meer bij jullie verzekerd door sterren? Nou ja, dan, dan zit je toch een beetje in de hoek van de rare dingen. Um, en dan, uh, daar zitten bijvoorbeeld uh, binnen Lloyds uh, diamanten en kunst onder. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld ook uh, Costa Coffee. Waarschijnlijk ken je die keten wel. Um, daar zitten uh, Italiaanse masters. Uh, mm -hmm. Die hebben hun tong verzekerd op Lloyds. Omdat zij elke dag koffie aan het proeven zijn. Ja, ja exact. Uh, maar ook dichter bij huis. Een uh, Nederlandse wijnproducent heeft zijn neus verzekerd voor 5 miljoen euro. En ik hoorde een verhaal over een basketballer of zo. Ja, ja dat klopt. Die, die een American haar. football speler, uh, Troy Palamuca. Uh, heeft een, uh, een, een flinke haarbos uh, in ieder geval gehad. En dat was verzekerd door Head Shoulders. Mm -hmm. uh, dat bedrag is overigens niet genoemd. Maar uh, wat bijvoorbeeld wel bekend is, is dat uh, Aquafresh, Tampasta... Uh, had destijds een reclamecampagne met een glimlach. Ja. Denk, ken je die nog? En die was verzekerd op loodje van 10 miljoen dollar. 10 miljoen, dus een gaatje kost jullie 10 miljoen ja. bij de tandarts. <laughs> Het gaat hier in dit grote geval veelal om... Uh, stel dat iemand komt te overlijden... of uh, als iemand een ernstig ongeval heeft of voorovervalt en tanden breekt... Mm -hmm. dan, uh, dan bestaat die glimlach niet meer. En, en kan ook de, de reclamecampagne niet verder worden opgebouwd. Nee, oké, okay, en dus verliezen ze heel veel geld. Wat ik nu hoor, dat zijn wel een beetje typisch Amerikaanse dingen. Is Nederland nou ook echt zo'n land die absurde dingen verzekert? Nee, in de basis niet. Um, en, en toch, als ik daar een voorbeeldje van zou kunnen noemen... dat we allemaal wel zullen herkennen... Uh, dat zijn de voetballers. Uh, uh, een groot deel van de voetballers ook in Nederland... Uh, zijn op loods verzekerd. Um, voor het geval dat zij... Uh, ja, niet op de juiste manier het veld afgaan. gaan. Oké, okay, dus uh, een, een tackle op Arjen Robben, de man van glas. Uh, levert hem toch elke keer uh, uh, weer een flink bedrag op als hij niet uh, kan spelen? Ja, nee, maar je moet dat toch een beetje zo zien. Het klopt wat je zegt, maar je moet het wel zo zien als de, de winkelier in zijn winkel die arbeidsongeschikt raakt. Mm -hmm. um, en die krijgt ook een uitkering op zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering. Um, en dat kan bij de meeste Nederlandse verzekeraars wel ondergebracht worden. Uh, maar de bedragen bij de voetballers zijn zo groot tegenwoordig. En dan kom je alweer snel bij Lloyds uit. Oké. Okay. Laatste vraag, Ralf. Uh, ja? Welke gekke dingen heb jij verzekerd? <laughs> Ik heb helemaal niks geks verzekerd. Dat is, uh, jij doet dat alleen maar voor andere mensen. Ja, precies. Ralf van Helden van Lloyds Verzekeringen, dankjewel en goeienacht. nacht. jij ook goede nacht. Succes verder. Nou, dankjewel. Vind ik heel lief. Die man trouwens die zijn neus verzekerd heeft. Die wijnkenner. Dat is Ilja Gort. Uh, bekende wijnkenner is dat. Moet je maar eens opzoeken. Hij heeft ook een flinke neus. Dus ik snap dat bedrag van 5 miljoen. Misschien ook wel. Heb jij ooit een pechgeval gehad? Of een ongeluk? Of heb jij bizarre dingen verzekerd? Nou, je kan gewoon bellen. 0800... 1121, gratis nummer 0800 1121. Of ken je pechvogels? Of heb je het een keer meegemaakt? Of ben je de grootste geluksvogel van Nederland? Alles mag, uh, bel gewoon even. 0800 1121. Hebben Remco en Thomas ook gedaan? Goeiedag, jongens. Hallo. Hallo. Hallo? Goeiedag. Eh, even, eh, ik, eh, ik sprak net uh, uh, Ralf van Helden uh, over gekke verzekeringen. Hebben jullie een ja. beetje een gekke verzekering toevallig? Een gekke verzekering? Nee. Nee, nee, dat hebben jullie niet. Ik, uh, als jullie uh, een beetje één op één afwisselen, want uh, ik, ik weet niet wie ik nu aan de lijn heb: Remco of Thomas? Uh, beide. Beide, oké. Okay. Uh, oké, okay. um, zijn jullie een beetje pechvogels? Uh, ja, ja, pech. wel. We hebben, we hebben net uh, gestrand, zeg maar bij de 58. We lopen nu met mij naar Goes toe. Oké, okay, uh, um, kunnen jullie wel heel even de radio uitzetten op het moment dat jullie naar Goes lopen? Oh, want, uh, ja, ja, ja. Het echo nu een ja, beetje. Ja, ja, ja. Je hebt ons excuus. <laughs> um, uh, dus oké, okay, uh, jullie staan vast op de A58. Uh, en jullie lopen nu naar Goes. Waar is de auto dan? De auto, die staat, die staat daar nog. Die wordt uh, later meegenomen door uh, een lokale uh, wegslepenbedrijf. Oh, dat is, uh, uh, dat is uh, bizar. Ja, op zich wel. Maar wat, wat, wat is er precies uh, uh, uh, uh, gebeurd dan? Nou... Satan uh, die kwam langs en uh, die zei uh, tegen ons van uh, je moet uh, gewoon eventjes uh, ja, gewoon naar huis toe gaan. <laughs> Satan kwam langs en uh, je moet naar huis toe gaan. Ja, klinkt uh, heel geloofwaardig. Uh, en, uh, maar, maar jullie zijn nu wel lopend naar Groes. Hoe, hoeveel kilometer moet je nog dan? Hoeveel moeten we nog? Vier volgens mij nu. 666 kilometer. 666, ja dat, dat op zich daar kom je wel vlakbij Satan. Ja, dat klopt. Dat is het. Maar uh, uh, uiteindelijk komt het wel, uh, wel goed, toch? Uh, gewoon lekker, uh, lekker slapen straks morgen de auto terug. En dan uh, is alles weer in orde. Of krijg je dan ook nog een dikke rekening? Wij hopen dat alles in orde komt. Oké, okay, nou jongens, ik wens jullie heel veel succes en bedankt voor het bellen en uh, lekker blijven luisteren. Dat zullen wij zeker doen. Goeiedag. Ja, ja. Jouke heeft ook gebeld op uh, 0800-1121, het gratis nummer van Radio 1. Uh, Jouke, goeienacht. Hi, hallo. Hallo, hallo. Um, heb je wel eens pech? Ja, nou ja, toevallig vandaag nog. Ik, uh, ik was aan het voetballen en ik moest op het doel staan vandaag. Ja. En uh, in de laatste seconde letterlijk van de wedstrijd... vloog ik op een bal en vloog de tegenstander ook op de bal. En kreeg ik vol haar knie in mijn benen en nu kan ik bijna niet meer lopen. Oh. En ik wou heel graag... Eigenlijk nu uitgaan en een paar danspasjes doen, maar uh, die moves die blijven even uit vannacht. Ah, wat, uh, wat naar zeg. En dat is, dat is vandaag gebeurd? Ja, vanmiddag. Ja. Oh jee, en, uh, en je bent een tijd terug, hoor ik, dat komt er nog eens bovenop, ook nog eens uit je broek gescheurd. Ja, ik dacht, pech. Maar nou ja, dan uh, kan ik wel twee dingen noemen. <laughs> uh, uh, maar uh, ik weet niet, moet je, moet je nu naar de dokter of zo uh, maandag om, uh, om te kijken of alles wel goed is? Nee, of is dat, uh... nee dat, tenminste, dat doe ik sowieso niet zo vaak. Maar het is gewoon een extreme vorm van een ijsbeen. En dat kent iedereen wel, denk ik. Ja, een ijsbeentje dat je een knie eigenlijk op de, op de buitenkant van je bovenbeen schopt. En dan doet hij het eventjes niet meer, toch? Ja, precies. Maar dat is dan in iets extremere vorm... dat je er nu nog steeds niet op kan lopen, eigenlijk. Oh, jeetje. En uh, uh, in de laatste seconde, uh, Jouke. Uh, betekent dat ook dat jullie in de laatste seconde verloren hebben? Nee, nee dat, dat gelukkig niet. Maar uh, nee, het werd echt... er werd gefloot. Ik dacht dat er werd gefloot... omdat dat wij dus daar op de grond lagen, maar het was gewoon meteen afgelopen. Ah, oké. Okay. Dit is niet zo wat, uh, wat er nu met uh, Ajax is gebeurd... die echt in zo'n beetje de laatste seconde van de wedstrijd een doelpunt uh, tegengekregen. en ook een beetje pech hadden vandaag. Nee, nee, gelukkig niet. Wij hebben wel gewonnen, dus dat uh, is wel uh, iets minder pech. Ah, oh, mooi. En heb jij uh, nou vaker geluk of pech? Ja, ik heb wel vaker geluk, vind ik eigenlijk zelf. Ah, oké, okay, gelukkig. Dus Want ik mag niet klagen eigenlijk. Nee, je klinkt ook heel vrolijk voor iemand die, uh, die niet kan lopen. Ja, nou ja, ik ben wel net op een feestje geweest, dus een beetje daar op een uh, stoel gehangen. Precies, en dus, een uh... beetje de pijn weggedronken, denk ik. Ja, precies. Ja, okay. <laughs> nou, je komt uh, op het lijstje van uh, misschien wel grootste pechvogel vanavond. Dat, uh, dat kan Nou, wel. wat een eer. Nou, nacht En uh, uh, ja, de, ja, nou, blijf maar lekker luisteren dan als je toch niet uit kan gaan. Ja. Vind ik het leuk als je gewoon even bij blijft. Nou, dat ga ik zeker doen. Oké. Okay. Jij ook een fijne nacht. Super, dankjewel. Dennis uh, heeft ook gebeld op 0800-1121. Dennis, goeienacht. Hoi. hey Dennis. Uh, ben jij een beetje een pechvogel? Ja. Ja? Oké. Ja. Oh jee, je klinkt, je, klinkt ook, uh, je klinkt ook een beetje verdrietig. Wat is er aan de hand? Ja, ik had uh, ja, een vriendinnetje. Ja, je had een vriendinnetje? Ja, ik was er een beetje erg gek op. Maar uh, dat ging er helemaal mis. Oh jeetje, wat, wat, wat, wat, wat ging er precies mis? Ja, die honden een beetje vergek en zo. Sorry, eh... Dennis, ik heb het ge uh, gevoel een beetje dat je handsfree belt. Zou je hem heel even op kunnen pakken? Want uh, nu is de verbinding niet zo goed. Sorry. Ja, ah, daar ben je. Hallo. Hoi. Hey, oké. Okay. Um, we, ga we gaan weer even terug. Je had een vriendinnetje. Uh, ja. Daar was je heel gek op. Uh, dat is uitgegaan. Uh, daarom ben je ook een beetje verdrietig. Hoe lang geleden was dit? Um. Jaartje, ja, een jaartje, kijk, dat is pech. En uh, uh, wat is de reden dat het is uitgegaan? Uh, ja, ze speelde een spelletje met mij. Ze speelde een spelletje, dat, uh, uh, dus, dus ja, ze hield je een beetje voor de gek of zo? Uh, ja. Ja, en daar, maar daar ben je nog steeds een beetje verdrietig over. Um, maar dan, ja. heb je ondertussen al nieuwe vriendinnetjes gehad? Oh, nee. Is, is het daar dan misschien niet tijd voor? Uh, ik, ik wil niet de relatietherapeut spelen, maar... Dat, uh, dat helpt dat misschien om, uh, om je van je verdriet af te helpen? Ja, misschien wel, ja. Nou, het is, uh, uh, uh, nou mochten er de luisteraars zijn die denken... nou, Dennis, wat is dat een leuke jongen? Nou, 0800-1121, mag hoor. Wel <laughs> maar gewoon, uh, dan kan ik jou misschien ja. wat, uh, wat vrolijker maken. Maar uh, uh, Dennis, uh, je hebt ook toch wel een beetje geluk in het leven, of niet? Mm, nou, eigenlijk niet. Eigenlijk niet, helemaal niks? Is er nou niks wat, wat goed is? Oh ja, momenteel even niet. Momenteel niet, zegt Jeetje. Nou, uh, misschien ben, uh, heb, heb ik dan het genoegen met de grootste pechvogel van Nederland. Ja, ik denk het ook al. Jeetje, nou vind ik wel fijn dat je dan even gebeld hebt uh, in een programma. Want uh, oh, ja. he, we, we hebben het toch over pech en ongelukken. Nou, Dennis, ik, ik wens jou ja. heel, veel, uh, heel veel sterkte en succes. Ik wilde, ja, neem hey, me toch uh, misschien. Uh iets uh, moois op kan uh, leveren. Precies. Nou, ik, ik, hoop, het, uh, ik hoop het wel. Uh, en, uh, en mocht je binnenkort weer een, uh, uh, iemand hebben, dan mag je ook gewoon bellen. Wil ik wel even van je horen of het goed gaat dan? Oké, okay, goed. Nou, en uh, oh, oh, uh, oh. voorlopig hou ik je in ieder geval gezelschap. Goed? Oké. Okay. Oké, okay, goed. Fijne nacht, goed. Dennis. Dit is... Uh, uh, van Nederlandse bodem, maar dan wel een cover. En aan jou de vraag, welke twee pla platen koffert ze nu? Het is gewoon, uh, ja, je hoeft er niet voor te bellen hoor, maar gewoon uh, eventjes uh, voor thuis, voor leuke. Ik vertel het zo direct. Laura Jansen. Alone on a platform, the wind and the rain on a side and low Nou, ik ben heel blij zelfs dat ik dit nummer gedraaid heb. Small Town Come Home. Ah, die pers Mode, uh, is dat dan een koffer van? Uh, nee, dat is het niet. Ze, uh, uh, ze heeft eigenlijk uh, de, de Bronsky Beat, Small Town Boy van Bronsky Beat... en uh, Johnny Come Home van de Fine Young Cannibals heeft ze zo op in elkaar gemixt. En ik zat net te luisteren. Ik ga je heel even het begin wel laten horen. als je goed luistert, hoort ze, zingt ze Kees. Even, even wachten. Het begint even een klein, uh, klein stukje. En uh, ze hadden waarschijnlijk verwacht dat ik dit plaatje ging draaien dan. Hier bij Nachtbrakers. Radio 1. Want ze noemt me gewoon eventjes. Komt ie hoor. Black case. Wat was dat nou? Ja, dat, uh, dat was gewoon uh, Laura Jansen. Die over mij zo. Ja, je luistert naar Nachtbrakers op uh, Radio 1. Frank is even op vakantie, dus uh, ik mag het doen. Ik ben Kees, hallo. En uh, je mag uh, nog steeds bellen, hoor. Als je, als je een beetje pech hebt of ongeluk... Nou, dan, dan, uh, dan, dan, dan mag je je hart uitstorten bij mij. Dan ben ik er uh, voor uh, vannacht. 0800-1121 kan dat. Maar als je ook heel veel geluk hebt of je pech gehad, maar je kan er tegenwoordig ook wel weer om lachen... want je denkt ook, ja... Jouw pech is een beetje een funniest home video. Nou, dan uh, mag dat ook. 0800 1121. En uh, ja, om jou een beetje geluk op te leveren, dan heb ik, heb ik wat tips voor je. Want als je het over pech hebt en ongeluk, dan heb je het vooral over bijgeloof. Van die dingen die je niet moet doen, omdat ze ongeluk brengen. Bijvoorbeeld onder een ladder doorlopen hier in Nederland. Maar ik vraag me af, wat moet je vooral niet doen in het buitenland? Dus als je daar bent, wat moet je vooral niet doen, want anders brengt het ongeluk... Om dat te achterhalen vlieg ik even met jou over de wereld, ja, om dat te weten. Ja, dit is Martijn Rosdorf uit Engeland. Ik reed laatst met iemand mee, toen waren we op de Isle of Man. En toen reden we in een bepaalde bocht, een drukke bocht, allemaal auto's. En toen begon die vrouw die reed, die stuurde, die begon ineens te toeteren in die bocht. En alle auto's om ons heen, die waren ook allemaal aan het toeteren. En ik had zoiets van, wat is dat nou? Ze zei Ja, dat moet je doen, je moet in deze bocht toeteren om de elfjes te groeten. En als je dat niet doet, dan brengt het zwaar ongeluk. Het is schijf van, ja, maar dan geloof jij toch niet in? Ik ken daar een beetje. Maar nee, zeg je, ja, ik er geloof er niet in. Maar je moet het toch maar doen voor de zekerheid. Want anders kunnen de elfjes wel s'nachts naar je huis komen. En dan breekt de brand uit of dan valt er een boom op je huis. Dus vandaar. Fijn met de uit Italië. Wat in Italië ongeluk brengt, dat is een hele waslijst van zaken. Uh, onder andere brengt het ongeluk als je uh, op straat een lijkenwagen of een rouwwagen tegenkomt zonder kist erin. Dan ben je namelijk nou de volgende die erin gaat liggen. Um, wat ook ongeluk brengt is uh, als er iemand geld op je bed legt, want dat is vroeger bedoeld voor de, de arts te betalen. Dus dat betekent dat je ziek wordt. Van alles brengt er ongeluk in Italië. Je mag ook um, geen voorspellingen doen over dingen die nog niet uh, zijn gebeurd. Je mag iemand bijvoorbeeld geen goede reis wensen. Want dat betekent dat de reis verkeerd gaat. Je mag iemand niet feliciteren met zijn verjaardag voordat hij geen jaar geeft. Bijvoorbeeld uh, is het zo dat voetballers geen uh, voorspellingen doen over de mogelijke uitslagen. Of hoe ze denken dat een wedstrijd af gaat lopen. Dat zou ongeluk brengen. Dus um, ja, mocht een voetballer dan toch een uitspraak doen over de mogelijke ja, voorspelling voor een wedstrijd, dan, uh, dan zal hij daarbij altijd even de hand, de hand richting het kruis laten gaan. Als man, als je het ongeluk wilt afwenden, dan moet je even je ballen aanraken. Uh, als vrouwen dan gezegd, dan moet je dat dichtstbij zijn, de dichtstbijzijnde ballen die de, ter beschikking staan zeg maar, aanraken. En dat is een algemene uh, manier om hier het ongeluk af te wenden trouwens ook. Het helpt nog daarbij als je het zogenoemde uh, horensymbool maakt uh, van de duivel met je, met je hand. Ook heel bekend in Italië. Dat helpt dan extra. Hallo, met Anne uit Brazilië. Nou, als je in Brazilië uh, met een bezem over iemands voeten heen veegt... ...dan brengt dat ongeluk voor die persoon en dan, dan zal diegene nooit meer trouwen. Uh, iets anders wat je echt niet uh, kan hebben in Brazilië... ...dat is als je je oren heel warm aan gaat voelen... ...dan weet je eigenlijk dat er iemand uh, heel gemeen over je aan het rollen is. En uh, een vogel in je huis is een teken van de dood. Dus daar moet je ook voor uitkijken. En iets anders wat ook ongeluk brengt, dat is als je vriendje een mes geeft. Want dan moet je hem een muntje geven, anders dan, uh, gaat je vriendschap eraan. Maar ja, mocht je dit nou allemaal fout hebben gedaan... dan kan je gelukkig nog met oud en nieuw uh, over zeven golven heen springen in de zee... en dan heb je weer een jaar lang geluk. Wat goed zeg! Nou, als je dus een mooie Braziliaanse schone ontmoet... niet gaan bezemen, want als je je voeten toevallig schampt... dan kan je een bruiloft wel uh, ja, op je buik schrijven. Je mag nog steeds bellen, hoor. 0800-1121, hier op Radio 1 bij Nachtbrakers. We hebben het een beetje over pech, over ongeluk. Uh, ben jij een beetje bijgelovig? Van Wat doe jij vooral niet om, om een beetje dat, uh, het geluk aan je zijde uh, te houden... en wat doe je vooral niet om, uh, om te zorgen dat, dat je geen ongeluk krijgt... Uh, Thomas, Remco en Dennis gingen hiervoor. Remco en Thomas die waren trouwens uh, naar de duivel toe aan het lopen. Dus ja, dat is of, of heel veel pech of aardig wat biertjes. En uh, Dennis, ja, die was, de relatie was net uitgegaan. Zeg. Ah, wat, uh, wat naar. Um, je kan uh, bellen als jij een beetje een pechvogel bent. Of als je wel eens een ongelukje hebt gehad waar je over wilt vertellen. 0800-1121. Of als je iemand anders kent hè, die, uh, die ook wel eens een ongelukje heeft. Mag allemaal. En dan spreek ik je misschien wel na Voice. Hier en een bit heel mooi hier bij nou, gebruikers op Radio 1. We hebben het over pechgevallen, ongelukjes, ongelukken. Uh, ja, misschien een beetje bijgeloof. Je, je kan daarover bellen straks in het tweede uur. Want is, we zijn er nog steeds tussen 4 en 5 hier uh, op Radio 1. 0800-1121 krijg je van mij ook de top 3 van disaster movies. Echt van die, van die rampenfilms. Wat zijn nou echte films die je vooral nog moet kijken? Je hoort het allemaal na Lou Reed, die... Man, die had uh, ja, eigenlijk ook pech, hè? want die is overleden deze week. En dan zingt hij ook nog eens over een perfect day. Wat uh, pijnlijk toepasselijk. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.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 Wie je zanger was dat zeg, Lou Reed, rust zijn ziel. Nu het NOS journaal met Jurij Stubinitski.